De brand brak vanochtend vroeg uit in een overvolle nachtclub in Santa Maria. Volgens ooggetuigen trodde er in de nachtclub een band op... die fakkels aanstak of met vuurwerk bezig was. Materiaal in het plafond vatte vlam... en binnen de kortste keren stond het zwart van de rook. Veel mensen zijn omgekomen door de rook. Anderen in de paniek om naar buiten te komen. Er zou maar één uitgang zijn geweest. In ziekenhuizen in Santa Maria worden nog ruim 100 gewonden behandeld.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 Die kregen de straf voor hun rol bij hevige voetbalrellen in Port Said... waarbij een jaar geleden 74 doden vielen. Inwoners van de Amsterdamse wijk Eiburg hebben protest aangetekend... tegen de komst van een huis voor gescheiden ouders. Woningcorporatie De Kei heeft daarom de plannen voor het project bijgesteld... zegt initiatiefnemer Visser op de Amsterdamse zender AT5. Predikant Visser vindt het besluit van De Kei jammer. Hij zoekt samen met de corporatie een nieuwe woning voor het project...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 Voor het eerst in tien jaar hebben Nederlandse artiesten weer de eerste plaats in de Britse hitlijsten gehaald. De single Get Up van het dance duo Bingo Players is de afgelopen week in Groot-Brittannië het meest verkocht. De laatste Nederlandse act was Junkie XL in 2002 met A Little Less Conversation. Het DJ en producers duo Bingo Players komt uit Amsterdam. Voor Get Up gingen de, gingen de twee een samenwerking aan met de rappers van Far East Movement. Schaatser Michel Mulder heeft na de 500 meter de leiding behouden bij het WK Sprint in Salt Lake City. Ondanks zijn 16e plaats op die afstand. Bij de vrouwen reed Thijsje Unema een nieuw Nederlands record met 37600 e De beslissingen over de medailles tijdens het WK vallen vannacht. Als ook de 1000 meter is gereden. Het weer vannacht overwegend droog. Tegen de ochtend kan wat regen vallen. De minima komen net boven het vriespunt uit. Door vorst in de grond kan het nog wel glad worden. Morgenochtend eerst bewolkt, in de middag droog en zonnig. Het wordt een graad of 7. De dagen daarna herstachtig met veel regen en wind. Dit was het NOS journaal Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het drie graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Voor alle zekerheid stak ik gisteren tegen het uitglijden... van die rimpjes met spijkerbeslag bij me die je onder je schoen moet gespen. Voorlopig liet ik ze in de rugzak, hou niet van aanstellerij... en het was feerik in de Brabantse bossen. Klassiek wintersprookje, verse sneeuw op de dennetakken. En net toen we bijna aan het eind van de wandeling waren ging ik hard onderuit, beentjes in de lucht... onzacht landend met mijn heup op een harde ijslaag. Oef. Maar die anti-glijijzers zaten nog steeds in de rugzak. Hoera, hoera, hoera. Leven, het Nederlandse gedicht. Vanaf morgen is het Poëzieweek. Donderdag, Nationale Gedichtendag. En er komt ook nog een nieuwe dichter des Vaatlands. Het kan niet op. Alles voor de dichtkunst. Vaat hij daar ook echt wel bij? Twee dichters, Ellen Dekwits en Ted van Lieshout, laten in dit oog. Welkom, luisteraar. Hun licht schijnen. En Scheidendichter Des Vaderlands, Ramsi Nasser, leest het eerste gedicht uit de top 100 van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2012. En dan Vira. Toen ik net op Amsterdam Centraal een cappuccino kocht... stond ik naast een personeelslid van Vira. Het stond op haar pakje. En ik werd door deernis bevangen... dat zo iemand zich nog onder de mensen durft te wagen. Hoe moet het ooit nog goedkomen met Vira? Morgen is er een hoorzitting in het Benelux-parlement... en wij nemen een voorproefje. In Mali gaat de Franse opmars voor het varen door. Maar hoe ver? En hoe lang? En als de grens eenmaal bereikt is en het land schoongeveegd... hoe dan verder? Is horen wat generaalmajor buitendienst Frank van Kappen daarvan denkt. Dit alles onderbroken door Salt Lake City, de hoofdstad der Mormonen... maar nu van het wereldkampioenschap schaatsen sprint. Zet hem op, dames. Aan dat alles voorafgaand, de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 27 januari. De brand in een discotheek in Brazilië heeft veel bezo bezoekers het leven gekost. De meeste gasten zijn gestikt door de, de rook. In de loop van de dag liep het dodental snel op. Bij een brand in een nachtclub in Santa Maria in Zuid-Brazilië zijn tientallen doden gevallen. Meer dan 100 doden. Ja, het laatste dodental van die brand is 159 mensen. Twee uur. Het dodental van de brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 180. Het officiële dodental is nu 232 en er raakten zeker 131 mensen gewond. Honderden doden. Een enorme tragedie, zei de president van Brazilië. En necessariamente iremos superar. En. Mm. mantendo a tristeza. is. Voor het ziekenhuis waar de slachtoffers liggen, was het een drukte van belang. Mensen willen weten of hun familielid onder de slachtoffers is. Niet een groot nummer, maar o pessoal aqui voor sta desesperado. Het vuur ontstond tijdens een optreden van een rockband. Een van de bandleden heeft waarschijnlijk een brandende fakkel... te dicht bij het plafond gehouden, waardoor isolatiemateriaal vlam vatte. Wederom rellen in een aantal steden in Egypte, waarbij ook werd geschoten. Bij deze protesten kwam opnieuw een aantal mensen om het leven. De afgelopen dagen werden tijdens rellen tientallen Egyptenaren gedood. Voor president Morsi is de maat vol. Hij heeft de noodtoestand in drie steden uitgeroepen. Dat zei hij vanavond in een toespraak die op CNN door een tolk werd vertaald. heb de consulted the constitution, especially the emergency rules for keeping peace in Ismailia, Suweid and Port Said. For days. Morsi heeft ook voor de komende dagen een avondklok ingesteld. From 9 pm until 6 a.m. de following day. Vandaag was de uitvaart van een aantal mensen dat gisteren bij protesten in Port Said om het leven kwam. Duizenden mensen gingen de straat op om ze de laatste eer te bewijzen, maar ook om opnieuw te demonstreren. Van schaatsen op natuurijs komt voorlopig niets terecht, want de dooi is ingevallen. En doordat het boven nul is, begint het ijs op de meren nu te kruien. En hoe kruiend ijs eruit ziet, legt deze jongen nog even uit. Nou, dit zijn allemaal kleine stukjes en dat zijn baken opgeschoven En dat lijkt er best wel cool. Zo cool dat er veel dagjes mensen op afkwamen. Het lijkt wel de Noordpool. Ik ben nooit geweest, maar zo'n gevoel van <lacht> Of op Antarctica of zo. Dit vind ik eigenlijk de mooiste ijsprits. want uh, op schaatsen, dat is voor mij geen, uh, <lacht> geen succes. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En Martijn Nijhuis, hier naast me, begint nu het overzicht van de kranten vanmorgen vroeg voor te lezen dat hij heeft samengesteld. Jacob Koonstam kijkt met argwaan naar de overheid... de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hij zegt in spits dat de overheid het liefst alle gegevens wil koppelen... maar dat mag helemaal niet. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om gegevens van de Belastingdienst te gebruiken... om het scheefwonen aan te pakken. Die gegevens worden alleen maar ingevuld om de hoogte van de belastingen te be kunnen bepalen. Niet om te kijken wie er te weinig geld betaalt voor zijn huurhuis. Nederlandse diplomaten willen nu dat de Europese privacywetten worden opgerekt. Koonstam verzet zich daar heftig tegen, want, zegt hij... privacy is een grondrecht dat de burger moet beschermen... tegen machtsmisbruik van de overheid. Het commentaar van de Telegraaf gaat over Cuba. Minister Timmermans wil de banden met Cuba weer aanhalen... omdat daar hervormingen gaande zijn. Maar vindt de Telegraaf met het uitsteken van de hand... naar die socialistische dictatuur, begeeft Nederland zich op glad ijs. Op Cuba zouden ze nu kunnen denken... dat ze alleen maar de ruwe kantjes van de dictatuur hoeven te polijsten... om er weer bij te horen. En dat is zeker niet genoeg, schrijft de krant. Laat Cuba eerst maar stoppen met mensenrechten schendingen. Nog elke dag worden er dissidenten opgepakt en monddood gemaakt. In metro staan morgen twee vrij militante foto's naast elkaar. Op de ene is er een anti-bondauto te zien van de Partij voor de Dieren. Op het dak staat een groot videoscherm... waarop te zien is hoe wasberenhonden anaal worden geëlectrocuteerd. En hoe Nookoyotus proberen het ontsnappen uit vallen door hun eigen poten door te knagen. En daarnaast een foto gemaakt tijdens de Amsterdam Fashion Week. Een paar graadmagere en chagrijnig kijkende meisjes... dragen militair uitziende kleding met zeer korte rokjes. GroenLinks staat pas helemaal aan het begin van de zoektocht naar zichzelf... schrijft de Volkskrant in het commentaar. Het rapport over de verkiezingsnederlaag was niet verrassend, vindt de krant. De conclusie is, kort samengevat... Alle hoofdrolspelers hebben fouten gemaakt. Interessanter is volgens de krant hoe het nu verder moet. GroenLinks wil groen en links zijn, maar ook nog onderscheidend. Maar de groene kiezer vindt de partij niet groen genoeg. En de linkse kiezer is al overgestapt naar de SP. Daar komt nog bij dat er een nieuwe partijleider moet komen, want Bram van Ooyik is maar een tussenpaus. Volgens de krant mag GroenLinks hopen dat het kabinet Rutte 2 stabiel is. En dat het nog heel lang duurt voordat er weer verkiezingen zijn de Telegraaf heeft het over een man die een enorm geldbedrag is kwijtgeraakt. Hij wilde vorige week een envelop met 60.000 euro aan spaargeld naar de bank brengen. Maar toen werd hij gebeld. En echt waar, toen legde de man die envelop op de kofferbak en vergat het geld. De envelop met 120 briefjes van 500 euro kan nu dus overal liggen. Daarom waren er dit weekend heel wat goudzoekers in het dorp... die hun geluk kwamen beproeven. Een vrouw die met een stok in de berm stond te prikken... geneerde zich een beetje. Ze zei tegen een verslaggever dat ze het geld zeer goed kon gebruiken... maar ze wilde liever niet op de foto. Volgens de krant werden er dit weekend ook opvallend veel honden uitgelaten in het dorp. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen...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 All around. All around van Tukero. De Fransen lijken niet te stuiten in Mali. Gisteren werd Gao veroverd, nu rukken ze op naar Timbuktu. Waar moet dat heen? Frank van Kappen, generaal-majoor buiten, generaal buiten dienst. Voormalig militair adviseur bij de VN. Goedenavond. Goedenavond. Gaat het zo gemakkelijk omdat de tegenstanders al de benen hebben genomen? Ja, dit is een heel fluïde tegenstander die... Uh... Ook weet het als ze een directe confrontatie aangaan met de Fransen dat ze, het, dat ze het verliezen. Dus wat ze doen, ze lossen zich weer op in de burgerbevolking. En uh, dat is heel eenvoudig te doen. Ze ja. dragen geen uniform, ze trekken gewoon een jalaba aan. En het klassieke recept van de guerrilla. Klassieke recept van de guerrilla. En op een, op een passend moment uh, groeperen ze zich weer en, en, en, en geven ze een plaagstoot. Ja. En wat denkt u, gaan de Fransen door dat ze nominaal heel Mali hebben veroverd? Nou, dat is een beetje lastig bij dit soort conflicten. Dit, dit zijn conflicten die je niet via de klassieke manier kan, uh, kan behandelen. Hè. Bij klassieke oorlogvoering zeg je van... je hebt een oorlogsverklaring en je hebt een endstate... Ja. Een, een doel wat je stelt aan het eind. En je hebt een battlespace, een gevechtsveld. Waar je, dit is een soort oorlogvoering waarin dat helemaal niet past. Hollande heeft wel een heel breed doel gesteld. Hij ja. heeft gezegd van, nou ja, we Frans, de Fransen gaan niet weg... voordat heel Mali weer onder controle is. Dat is een behoorlijk brede statement. en Dat kan erg lang duren. Ja. Alleen hopen de Fransen dat zij dus niet tot het einde hoeven te blijven. Maar dat Afrikaanse troepen van de Afrikaanse Unie en van de West-Afrikaanse Unie het van de Fransen kunnen overnemen. Met nog wat steun, luchtsteun en technische steun. Zodat de Fransen zich dus kunnen terugtrekken. Maar ja. dat kan, dit zijn over het algemeen conflicten die heel lang duren. Ja, en er is dus geen doel waarvan je kan zeggen: dan is de operatie van de Fransen in militaire zin voltooid. Nee, dat is pas op het moment uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat de Fransen eigenlijk... het stokje kunnen overgeven aan de Afrikaanse troepen. Ja, het vertrouwen hoe lang dat, dat die Afrikaanse gaan... troepen dat, dat, dat, zullen, dat zullen fixen. En hoe lang zou dat kunnen gaan duren? Dat kan lang duren. Ik heb in mijn tijd bij de VN natuurlijk ook heel vaak geprobeerd om allerlei eenheden van diverse landen ook in Afrika aan elkaar te knopen. En dat is best lastig. Ja. De Nigerianen die spreken bijvoorbeeld Engels, zijn totaal anders uitgerust dan de Senegalezen die weer Frans spreken en weer andere spullen hebben. Tjaat is weer anders. Voordat je al die eenheden op één lijn hebt, en voordat ze met elkaar kunnen praten, he, voordat de communicatieapparatuur werkt, voordat je de logistiek op orde hebt, dan ben je toch echt uh, ja, twee, drie maanden ja. verder. Ja, U noemt Nigeria, Senegal en Tjaat. Dat zijn de landen die daarbij betrokken. Zullen zijn. Dat zijn de landen die, die in ieder geval Burkina Faso levert ook eenheden. Ja, ja. Maar um, de belangrijkste bijdrage vind ik zelf van Tjaat. Omdat het terrein waar de Fransen in moeten opereren... Is, is, ja, dat, is, dat is echt een verschrikkelijk soort terrein. Het is een ja. soort afschuwelijke woestijn. Uh, waar je echt in uh, getraind moet zijn om daarin te kunnen opereren. En de Tjadis, de, de eenheden uit Chad, daar heb ik zelf ook mee gewerkt, dat zijn oh ja. uitstekende militairen. Ja. Ze kunnen niet lezen en schrijven, maar ze zijn wel volledig... Uh, afgestemd op het oorlogvoeren in de woestijnen. Het zijn ook hele geharde troepen. Ja. Dus ik denk dat de Fransen daar met name heel veel aan zullen hebben. Dus u hoopt dat die een grote rol zullen spelen? Die zullen, de Fransen hopen dat zeker, want dat, uh, dat is 2000 man... en dat zijn echte troepen waar je wat mee kan. Ja, want het, het leger van Mali kan blijkbaar zelf zijn landschijn ze niet verdedigen. En, en ik nee. neem aan dat de Fransen dat leger dan ook willen gaan hervormen en op orde brengen. Ja, dat is een deel van, alweer een duur woord, exit strategie Je moet ja. op een gegeven moment uit. Dus de exit-strategie is, het moet overgenomen worden... door Afrikaanse troepen en, daar, en het Malinese leger... moet natuurlijk op sterkte gebracht worden. Het Malinese leger is ernstig verzwakt... omdat de beste eenheden zijn overgelopen in de tijd bij de muiterij. Dat waren oh, okay. eenheden die bestonden voornamelijk uit Tuarex... Er ja, was heel veel geld aan besteed om die eenheden uh, ja, echt elite-eenheden te maken. De Amerikanen de, de Ries, hebben, van, de, de Amerikanen daar aan, hebben de dat Amerika gedaan. De Amerika geld aan besteed, ja, aan een trainingsprogramma. Ja, en dat waren echt heel goed getrainde eenheden. Maar het waren voornamelijk Tuaregs dat zijn goede soldaten. Maar die zijn op een gegeven moment tijdens de muiterij overgelopen... naar de Tuarek-eenheden uh, die nadat Gaddafi was gevallen... Uh, ze hadden aan de kant van Gaddafi gevochten... Ja. dus terugkwamen in Mali om daar een onafhankelijk... Uh, ja, autonome uh, torenstaat uh, te stichten. En toen zijn die eenheden die zijn overgelopen. Ja. En wat overbleef van het Malinese leger, dat was niet zoveel. Nee. Dus de Fransen hebben nog een hele hoop werk te doen... om dat Malinese leger weer uh, behoorlijk op peil te krijgen. Ja, Is daar uh, ziet u daar uh, ziet u niet <laughs> positief in. Nou ja, dat, dat kost tijd. Dat kost uh, veel dat tijd. Dat kost gewoon tijd voordat je, voordat je eenheden echt goed hebt ja. getraind... en dat je met vertrouwen weg kan gaan. Dat duurt even. Ja. Ik denk trouwens dat zelfs de, Frans... de militair die die staatsgreep heeft gepleegd... waar het allemaal mee begonnen ja. is... Was ja. ook, kwam ook voort uit die elite-eenheden. Ja, ja, ja, de Amerikanen ja, waren getraind. Hij nog in Amerika zijn, zijn hogere krijgskundige vorming gehad. Ja. Nee, het probleem is een beetje dat uh, dat kost tijd. En uh, de Fransen zullen daar toch op een of andere manier lang bij betrokken blijven. Al is het alleen maar om de technische ondersteuning te geven. Logistiek, verbindingen, maar ook de luchtsteun. Het, het belangrijkste bijdrage die de Fransen in, ook in de toekomst zullen kunnen leveren... is met hun vliegtuig. Dus uh, Afrikaanse troepen op de grond en ja, Franse ja. luchtsteun. Maar ja, luchtsteun moet je coördineren. is best een ingewikkeld verhaal. Dus de Fransen zullen ook forward air control teams moeten houden bij die Malinese en die Afrikaanse eenheden. om dus die vliegtuigen op hun doel te begeleiden. Ja. Want dat is niet iets wat je in een vrije zaterdagmiddag leert. Ja. Ik, ik las dat dat trainingsprogramma van de Amerikanen. Uh, 600 miljoen dollar heeft uh, gekost. Moeten dus ja. we achteraf zeggen dat is weggegooid geld gebleken? Ja, eigenlijk is dat een grote mislukking geworden. Ja. Ze ja. hebben er heel veel geld in gestopt, heel veel effort in gestopt. Um, ze hebben. Uh, en het, ja, het resultaat is niet wat je noemt echt bemoedigend geweest. Ja. Ik heb me daar in de tijd toen ik bij de VN zat... met de Amerikanen ook over gesproken. Ik, heb, uh, ja, ik zeg het maar even heel kort door de boog. Ik heb gezegd, well, je hoeft de Afrikaanse troepen niet te leren... hoe je, hoe je andere zeep moet helpen. Dat weten ze wel. En je moet je juist concentreren op... dat het leger zich voegt in een, in een, in aan het politieke gezag. Een democratische waardensysteem. Een democratische waardensysteem bijbrengen. Ja. Dat is veel belangrijker dan dat je ze leert... Uh, hoe je met vuur en beweging voorwaarts gaat. Want dat, ja. dat, dat, ze, dat kunnen dat ze van dat is lacune geweest in dat programma. Ik denk dat dat een enorme lacune is geweest. Ja, ja. Het is heel erg gericht geweest op tactische vaardigheden... pure basic soldiering, ja. zoals dat heet. En ik denk dat dat, dat dat verkeerd is geweest. Durft u een gok aan? Hoe lang zullen de Fransen nog in Mali zijn? Ik denk dat de Fransen nog uh, geruime tijd in Mali zullen, zullen zijn. In ieder geval met uh, technische ondersteuning. Ja. En ik hoop dat de Franse grondtroepen... dat hoop ik voor de Fransen in ieder geval... op, uh, op vrij korte termijn, laten we zeggen, drie tot zes maanden... het, kun, het stokje kunnen overgeven aan de Afrikaanse eenheden. Maar ook ja. dat is nog maar uh, koffiedik kijken. hoor. Oké, okay. dank Frank van Kappen. Tot zover Mali. En dan nu, uh, dank u. Tot de dank u. Vira. Het is bijna een vloekwoord geworden. En morgen vanaf kwart voor elf vindt in de Belgische Senaat in Brussel... een hoorzitting plaats van het Binnenlux Parlement... over de problemen met Vira. Ik spreek met twee deelnemers... het Belgisch Christendemocratisch Parlementslid Jeff van den Berg... en met D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. Welkom, beiden. Dank u. Mevrouw van Veldhoven, ik heb het even opgezocht. Het Binnenlux Parlement is een zuiver, raadgevend orgaan. Is het, is het zinvol om daarmee te gaan beraadslagen over die treinen. Het heeft niks in de melk te brokken. Het is uh, heel zinvol om daar uh, te gaan beraadslagen... omdat we dan samen met onze Belgische collega's... Uh, ja, de vragen kunnen stellen die er gesteld moeten worden. Uh, en die vragen zijn natuurlijk... hoe kon het zo fout gaan en wat nu? En ja. die hangen natuurlijk samen. Maar wat is het belang van, om die vragen samen te kunnen stellen? Het is een uh, internationale lijn. Dus onze reizigers uh, hebben te maken met twee overheden... Twee staatsspoorbedrijven en daarnaast natuurlijk nog twee infrastructuurbeheerders. Uh, en uiteindelijk worden in twee parlementen wordt daar de controle op uitgeoefend. Dus juist door dat nou samen te doen, uh, denk ik dat we dat nog effectiever kunnen doen. U bedoelt dat het ene land op die manier niet de schuld van de problemen kan afschuiven op het andere land? Nou, dat is één van, van de zaken. Ja. Um, ik denk ook dat je elkaar kunt versterken in het stellen van de kritische vragen. Um, en dat het ook voor de, voor de infrastructuurbeheerders, voor de vervoerders en voor de overheden, de ministers zelf, een heel duidelijk signaal is... dat beide parlementen van plan zijn om hier gezamenlijk in op te trekken. Oké, okay, eh, meneer Van den Berg, wie worden er morgen zo al gehoord? Wel, dat zijn de bazen van de spoorwegmaatschappij, zowel aan Belgische als aan Nederlandse kant... de NMBS, de NS, ProRail en IFRABEL. Dus de spoorondernemingen en de infrastructuurbeheerders. Ja, en ik als reiziger... De reizigersorganisatie zullen ook aanwezig zijn, uh, Rover en Treintrambus. Ja. Uh, de Nederlandse en de Belgische organisatie uh, zij zullen mee kunnen deelnemen aan het debat. Ja, het gaat dus heel erg over België en Nederland. Verwacht u morgen ook de collega-volksvertegenwoordigers uit Luxemburg? Want die horen immers ook bij de Benelux. Ja, maar ik denk dat zij bij deze minder betrokken zijn... en ik verwacht niet dat ze aanwezig zullen zijn. Nee. Um, en hebt u, hebt u zelf twijfels en vragen over de Nederlandse aanpak van dit project... We hebben in elk geval heel veel vragen. Um, zowel naar de Nederlanders toe als naar onze eigen sporen, mensen toe. Um, en ik denk dat we morgen in eerste instantie... antwoorden moeten zoeken op die vragen. Ja. Wat verwacht u, mevrouw Van Veldhoven? Wat is voor u het belangrijkste? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we morgen um, toch van de beide vervoerders al de contouren krijgen... van in ieder geval de oplossing waar zij op de korte termijn mee willen komen. Ja. Voor de lange termijn is het natuurlijk weer een ander verhaal. Maar een duidelijk beeld van... Um, hoe wordt op de korte termijn die reiziger nu een beter alternatief geboden... dan wat er nu is, is echt heel belangrijk. U, u bedoelt een, een alternatief op de rechtstreekse verbinding... tussen Amsterdam en Brussel? Precies, de FIRA die lijkt voorlopig uh, even uit de running. Hoe gaan we dan Amsterdam en Brussel op een manier met elkaar verbinden... dat de reiziger denkt, ja, daar heb ik wat aan. Want een stoptrein ja, kun je natuurlijk niet mee aankomen. Nee. Met welke oplossing op korte termijn kunt u leven? Ik denk dat het goed is dat er weer een intercity-verbinding komt... tussen Amsterdam en Brussel. Ja, maar is dat dan een, ander, is dat een alternatief voor Vira... of is dat een voortzetting van Vira? Hoe moet ik dat zien? Dat zal uh, afhangen. Uh, ik denk op de korte termijn moet dat uh, waarschijnlijk echt een alternatief zijn voor de Vira. Hoe dat op de lange termijn blijft... of die verbinding dan blijft bestaan als alternatief voor de Vira... of als deelalternatief voor de Vira... dat is een discussie die we dan moeten voeren... Mij is wel duidelijk geworden hoe kwetsbaar het is... als we maar één enkele verbinding hebben. Ja, Meneer Van den Berg, ik zond nog even de, de problemen met Vira op. Die zijn wel bekend. Veel vertragingen, deuren die niet goed sluiten of openen... onderdelen die van de trein afvallen. De treinstellen staan nu aan de kant. De Italiaanse producent zegt dat de problemen binnen een paar dagen zijn opgelost. De vervoerders ja. zoeken naar een alternatieve treinverbinding op korte termijn. Wat is voor u de belangrijkste vraag morgen? Wel, ik sluit mij aan bij mijn uh, Nederlandse collega daar. Uh, ik denk dat uh, er vooral op korte termijn een oplossing moet komen voor de reiziger. Dat is, uh, dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar aan welke soort oplossing denkt u dan? Wel, er is momenteel een noodoplossing bij een rechtstreekse trein tussen Antwerpen en Rosendaal, Maar het is duidelijk dat dit geen alternatief is voor een nee. verbinding tussen Brussel en Amsterdam. Dus uh, er moet dringend een, uh, een nieuwe verbinding komen tussen Brussel en Amsterdam. En ik denk dat we dan uh, automatisch kijken naar de verbinding die vroeger bestond. De Intercity-verbinding uh, die wij de Benelux-trein, de Amsterdammer of de Brusselaar noemden. Precies, ja zo noemden we dat. Mevrouw ja. Van Veldhoven, ziet het er niet naar uit dat we gewoon teruggaan naar de situatie die bestond voor dat vier was? Nou, niet helemaal, omdat er natuurlijk uh, veel geld is geïnvesteerd uh, in infrastructuur voor een hoge snelheidslijn. Er is ook al veel geld geïnvesteerd uh, in materieel voor die hoge snelheidslijn. Um, en dat kunnen we toch ook in de toekomst niet allemaal zo aan de kant schuiven. Dus ja. ik verwacht dat de toekomst er toch anders uit zal gaan zien, hoe precies, zolang het maar in het belang is van de reiziger. Ja, dat ja, klopt. Uh, dat is natuurlijk het verschil tussen de op termijn, denk ik moeilijk zijn om alternatief hoge snelheidsmateriaal ter beschikking te krijgen um, en zullen we wellicht eerder richting een benelux oplossing moeten gaan, maar het is duidelijk dat uh, op middellange termijn of op iets langere termijn dat er uh, over die hoge snelheidslijn moet gereden worden, want daar zijn miljarden in geïnvesteerd en die ja. moet gebruikt worden. Ja. Maar de positie van Nederland en België is heel verschillend, meneer Van den Berg. U, uw land heeft een bestelling van drie opgeschort en het bedrijf nog drie maanden gegeven om ooit op zaken te stellen. Nederland heeft er al negen en nog zeven in bestelling. Uh, ja. wat, wat zou Nederland moeten doen? Wel, ik ga niet zeggen wat Nederland. Visie positie voel ik mij niet. Maar uh, het, is, het is in elk geval wel zo, en ik, ik, well, ik moet dat toch vaststellen in hetgeen ik lees en hoor, dat men er bij ons bijna vanuit gaat dat het niet in orde komt met die treinen, terwijl nee. men er in Nederland schijnbaar toch nog goede hoop op heeft dat het nog wel in orde kan komen met die treinen. Ja. Uh, ik heb geen glazen bol. Ik, uh, ik mag hopen dat het in orde komt met die treinen, want uh, dat, dat lijkt mij de, de beste oplossing. Of dat zou de beste oplossing zijn, maar uh, enig scepticisme is hier wel op zijn plaats. Is dat zo, mevrouw Van Veldhoven? Hebt u goede hoop? Nou, nog even los van het scepticisme, um, denk ik dat dit voorbeeld van de aanschaf van die treinen uh, wel benadrukt of laat zien hoe belangrijk het is dat we echt gezamenlijk hierin optrekken. Want als één van de twee partijen in één keer toch besluit... een aantal treinen niet aan te, uh, meer aan te schaffen... en daar kunnen eventueel hele goede redenen voor zijn... heeft dat natuurlijk ook direct effect op de andere partijen... en op de dienstverlening aan onze reizigers in ja. totaal. Ja, dit, we zitten samen in dit bootje, of we zitten samen op deze trein... Uh, om het maar bij het onderwerp te houden. En we goed. zullen daar echt samen ook dit soort belangrijke beslissingen in moeten nemen... die weer zo bepalend zijn voor hoe gaat het in de toekomst zijn. Ja. En ik heb grote vragen bij gaat het wel of niet nog lukken... Um, maar ik denk bijna dat er geen andere mogelijkheid is... dan er toch voor te zorgen dat de treinen die we in ieder geval al hebben... in ieder geval gaan rijden. Ja. En daarna zullen we moeten kijken wat er dan aanvullend nodig is. Ja. Meneer Van den Berg, gelooft u nog in de wederkeer van FIRA? geloof. Um, ik heb er uh, ernstige twijfels bij... Um, maar ik uh, mag inderdaad ook wel hopen dat de treinen die er vandaag zijn... ...dat die ook effectief uh, een dienstverlening kunnen gaan, gaan bieden. Um, want anders dan, uh, zit het echt wel in een dramatische situatie. Ja. Um, wat mij ook wel verbaast en dat slaat een beetje aan bij de, de opmerking van mijn collega daarnet... ...is dat... Um, er voor die exploitatie eigenlijk is gekozen voor een soort van samenwerking tussen NMB's en NS. Maar ook weer los van elkaar. Die treinen zijn los van elkaar. Die zijn, zijn apart besteld. De NMB's heeft daar treinen besteld. De NS heeft daar treinen besteld. Ja. Um, en het verbaast mij een beetje waarom dat men dat niet samen heeft gedaan. en Dat is, dat is ook een van de vragen ja. die ik ja. morgen aan de orde zijn. Mevrouw Van Veldhoven, hier in Nederland heeft de staatssecretaris Mansveld gezegd dat er vrijdag een oplossing zou zijn. Nou, het is nou zondag en die is er nog niet. Hoe gaat dat verder? Ja, de staatssecretaris heeft afgelopen dinsdag in het vragenuurtje gezegd... Uh, vrijdag is er een oplossing, daar sta ik voor. Ja. Uh, dus ik neem aan dat zij alles op alles zet op dit moment... om uh, inderdaad zo snel mogelijk uh, die oplossing te vinden. Anders heeft ze natuurlijk wat uit te leggen aan de Tweede Kamer. En als ze nou morgen weer zegt, er komt spoedige een oplossing. Nou, morgen is zij er niet bij. Nee, dinsdag mij. spreken we elkaar weer uh, in de Tweede Kamer. En dan, uh, en dan vindt dat u of... dat die oplossing er moet zijn? Ik vind dat er zo snel mogelijk een oplossing voor de reiziger moet zijn. En kijk, ja. uh, dat er uh, één of twee dagen tussen zouden zitten. Ik vond vrijdag heel ambitieus, ja. moest ik zeg, moet ik zeggen. Maar de staatssecretaris was er zelf heel stellig in. Ja. Nou, dan mag ze dat ook uitleg over geven. Oké, okay. hoe reist u zelf morgen naar Brussel? Uh, ik heb wat logistieke uh, uh, verwikkelingen morgenochtend. Dus uh, daarom kan ik niet met de trein en kies ik voor de auto. Uh, nou, waarmee anders ging u op de met de trein? En anders ging ik met de trein. Jazeker. Een week later ga ik weer naar Brussel, dan ga ik met de trein. Oké. Okay. Uh, als het even kan, dan Dank. <laughs> Dank, Stintje van Veldhoven en Chef van den Berg. Tot zover, Vira. Post office clocks, put up signs, sing position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their codes.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 Tonight, and you'll tomorrow Nothing ever happens van Della En nu het WK Sprint Schaatsen. Voor de vier laatste ritten gaan we naar Sebastian Timmerman in Salt Lake City. Het 44e wereldkampioenschap Sprint bij de vrouwen gaat beslist worden in uh, nou, ongeveer de komende 10 minuten. Wie wordt de wereldkampioene? Wordt het Heather Richardson of Ying Yu? Daar zit maar 700ste van de seconde tussen. Verschil. Sang Wa Li, wat kan zij? Niet goed op de duizend meter. Normaal gesproken staat derde. Thijs Joonema heeft uitzicht op het podium. En Margot Boer is vertrokken voor haar rit nu tegen Beijing Wang. De negende rit. Margot Boer, achtste in het klassement. Na een zeer matige 500 meter eerder vandaag. 37-82. We hebben al een aantal snelle tijden gezien. Hong Zhang bijvoorbeeld, 1.13-64 is het snelste voorloper op deze duizend meter. Marit Leenstra staat derde, maar reed wel een persoonlijk record in 1888. En kwam daarmee maar 500ste van de seconde tekort... om het Nederlands record van Irene Wüst uit de boeken te rijden. De tweede dag van Marit Leenstra was met twee persoonlijke records... veel beter dan dag één, maar in het algemeen klassement speelt ze geen rol van betekenis. Dat doet Margot Boer eigenlijk ook niet meer. Of ze moet een enorme verrassing gaan neerzetten op deze duizend meter. Boer staat achtste en ze rijdt nu naast bij Jing Wang als ze de laatste ronde ingaat... Met 45-06 is Boer ook sneller dan het schema van het Nederlandse record. En ook twee tienden was ze sneller in de afgelopen ronde. Wellicht zit er wat dat betreft nog wel een goede afsluiting van dit toernooi in voor Margot Boer. De Nederlandse die een paar jaar geleden derde werd op het wereldkampioenschap sprint. Dat was toen in Heerenveen, maar die dus veel tijd verspeelde op de 500 meter. Ze gaat de rit van de oud wereldkampioen bij Jing Wang in ieder geval ruim winnen. In 1383 is het Nederlands record en dat blijft ook staan. Want Boer verspeelt te veel in de laatste ronde. Eindigt in 1.14.17. De, haar 1000 uh, meter, 1.15.11 is de eindtijd van de Chinese bij Jing Wang. En Boer is in ieder geval die Chinese, haar tegenstander nu van uh, deze rit voorbij gegaan in het algemeen klassement. het dus gaat nog wel ietsje stijgen op deze slotafstand van dit wereldkampioenschapsprint. Maar wat betreft uh, Nederland moesten we het bij de dames dus vooral hebben van Thijsje Oenema. Thijsje Oenema staat nu in de baan drie ritten nog te gaan op deze 1000 meter op dit WK. Thijsje Unema heeft uitzicht op de bronzen medaille. Dan moet ze 1700ste van de seconde gaan goedmaken op Sangwa -Lee. Sang Lee. rijdt pas in de laatste rit tegen Heather Richardson. Thijsje Unema rijdt nu tegen de Japanse Nao Kodaira. Kodaira is de nummer 7 uit het algemeen klassement. Eerder vandaag, eerder vanavond... reed Thijsje Oenema fantastisch Nederlands record. 37.06 op de 500 meter. De negende tijd ooit. Gisteren reed Oenema een dik persoonlijk record... op deze 1000 meter van 1.14.22. Het zal weer een typische Oenema 1000 meter worden. Gewoon hard starten en dan maar zien wat ze over heeft... in de laatste ronde. 17.41. Prima opening. De snelste van allemaal die er zijn geweest. Een zeer, zeer, zeer explosieve opening deze 17.41... ...van Thijsje Oenema uit de ploeg van Marianne Timmer. De enige Nederlandse die ooit wereldkampioen werd op de sprint. Dat was in 2004 in Nagano. En nu dus de hoofdcoach van Thijsje Oenema. Die een enorme verschil heeft opgebouwd met Kodaira Uit de buitenbocht komt ze gereden. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. 600 meter zitten erop. 44,60 is de doorkomsttijd. Dan ligt ze daarmee 18e voor op het Nederlands record van Irene Wust. Het is een top doorkomsttijd. Zelfs binnen het barrecord. Nu die laatste ronde. Ze heeft nu wel het voordeel... Oh! Dat ze achter Cordera de kruising opkwam gereden. Maar de Japanse gaat onderuit. En Thaisje Unuma had er toch een klein beetje last van. Nu de laatste binnenbocht voor Thaisje Oenema. De vierde dus. voorafgaat gaat dat deze 1000 meter in het algemeen klassement. Moet gaan stijgen. Moet richting dat podium kunnen. 1383 is het Nederlands record van Irene Wüst. Daar blijft Oenema bij verwijderd. 1.14.22 is exact dezelfde tijd als die ze gisteren reed. Dat kunnen niet veel schaatsers hoor. Op zaterdag en zondag dezelfde tijd rijden. Dus even naart haar persoonlijk record van gisteren. 1, 14, 22 Even kijken of de tijd nog wordt gecorrigeerd. Dat gebeurt nog links en rechts nog wel eens een keertje zo met een honderdste erbij of eraf. Maar dat gebeurt nu niet met de tijd van Thijsje Oenema. 1, 14, 22. Kijk, daar zullen uh, Heather Richardson en Ying Yu normaal gesproken niet al te erg van schrikken. De nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Maar Sang Wali, die op de derde plaats in het algemeen klassement staat, die moet vol aan de bak om strakjes die derde plaats te behouden na de afsluitende 1000 uh, meter. En bijvoorbeeld een dame als Christine Nesbit, de houder van het wereldrecord, moet een hoop goed maken op Thijsje Oenema... om haar nog voorbij te kunnen in het algemeen klassement. Unema staat namelijk 1 seconde en 51 uh, honderdste van een seconde voor op Christine Nesbit. En dat betekent dat uh, uh, Nesbit 1'12'71 1271 zal moeten gaan rijden. En dus in de buurt moet gaan komen van haar eigen wereldrecord. Om Thijsje Oenema voorbij te gaan in het algemeen klassement. En daarmee Unema wellicht toch nog van een medaille af te houden. Dat is de spanning die er is voor de laatste twee ritten. Want de tegenstander van Nesbit, Ying Yu, die heeft natuurlijk ook nog veel te winnen. Die staat tweede in het klassement op 700ste. Achter Richardson die dadelijk rijdt in de laatste rit. Voorlaatste rit is vertrokken met Nesbit in de buitenbaan. Hij heeft dus dadelijk ook de laatste buitenbocht. En Ying Yu in de binnenbaan heeft dadelijk het voordeel wellicht van de laatste binnenbocht op zo'n slopende duizend meter. Ying Yu, gisteren de 500 meter. Vandaag eindigde ze op die afstand als vijfde. Leverde dus ze veel? tijd in open is 1769 18.09 is de openingstijd van Christine Nesbitt. Die vorig seizoen in Calgary geen wereldkampioen werd. Toen werd Ying Yu dat, maar wel het wereldrecord reed. Het verschil is groot zeg op de kruising. Goeiedag, dat is zeker 20 meter. Nesbitt heeft hier veel goed te maken in deze rit. Op de Chinese Ying Yu, die voor het varen tussen vertrokken is. Maar ze moet ook wel, want ze moet de 700ste goed maken op Werder Richardson die dadelijk rijdt. Ying Yu ligt ook na 600 meter. Nog altijd voor. 44.83 is de doorkomsttijd voor haar. 45. Einde de doorkomsttijd van Christine Nesbitt. Die door de binnenbocht heen is gegaan. En een voorsprong heeft van zo'n 10 meter op de kruising. Wel moeite had om daar uit te versnellen na die bocht. Linkerarm op de rug van het zwart-witte pak van de Canadese. Ying Yu komt ietsje dichterbij. Heeft ook de laatste binnenbocht. Maar ik denk dat Christine Nesbitt hier toch de rit gaat winnen van de Chinese Ying Yu. En dat is het belangrijk wat de tijd wordt. Die tijd wordt 1.13.28. En dat betekent dat Christine Nesbitt tijdens je unama, niet voorbij is gegaan in het algemeen. Klassement, dat is alvast goed nieuws voor Thijsje Oenema. En Dat betekent dat Unema nu echt volledig afhankelijk is van het rijden van Sangwa Lee... Voor wat betreft het antwoord op de vraag of Thijsje Unema hier een medaille gaat verdienen op dit wereldkampioenschap sprint of niet. Yingyu, die heeft in ieder geval wat betreft de titelstrijd nu de basis gezet. Met die 1,1365 van haar. Want dat was inderdaad haar eindtijd van Yingyu. En Heather Richardson mag 700ste verspelen. Om wereldkampioen te worden op die Yingyu Dus Heather Richardson moet rijden. 1.13.71. 1.13.71. Dat wordt de richtheid voor de Amerikaanse Heather Richardson. Die van origine komt uit North Carolina. Maar hier in Utah al jarenlang uh, resideert. Omdat ze hier natuurlijk die baan hebben. Omdat hier Salt Lake City het trainingscentrum is van de Amerikanen. Het is haar vijfde WK-sprint. Maakt haar debuut in Ereveen in 2008. De laatste twee seizoenen voor dit seizoen deed ze mee in de strijd om het podium... Twee jaar geleden vierde. Vorig seizoen viel ze tegen in Calgary. Zesde kon ze niet tegen de druk. En nu is ze vertrokken in die laatste rit tegen Sangwali. Het gaat om de titel en het gaat om wie er brons pakt. Sangwa of Thijsje Unema. Dat is de grote vraag in deze rit. Heather Richardson in de binnenbaan gestart. Rijdt een achter Sangwali. Die opent in 1746. Richardson in 1760. Maar Richardson heeft altijd een iets minder opening. En komt dan gedurende die duizend meter beter in haar ritme. Lange mijt is het. Uit Amerika dus in dat zwart witte met een klein beetje rode pak van de Verenigde Staten. Sangwali, nog altijd meer snelheid bij de kleine, vreele Koreaanse wereldrecordhoudster op de 500 meter dan bij Heather Richardson. Sangwali ligt nog altijd ietsje voor als we de laatste ronde ingaan van dit WK bij de vrouwen. Lee leidt 44-34, Heather Richardson 44-42, ligt op schema, ligt op schema van een wereldtitel. En als ze dat goed vasthoudt in de laatste ronde, gaat de Amerikaanse van 23 jaar hier de eerste sprint pakken. Rijdt richting Sangwali. Die heeft het moeilijk, die heeft het zwaar. Daar zal Thijsje Oenema blij mee zijn. Heather Richardson door de laatste bocht heen. Op weg naar de finish. Komt hier de wereldtitel voor de Amerikaanse. Dat kan daar toch niet meer rondgaan. En met 1.13.19 is inderdaad Heather Richardson de wereldkampioen. En ei, ei, ei. Wat jammer voor Thijsje Oenema. Want uh, Sangwali rijdt met 1.14.19. Een uh, dik persoonlijk record. Een dik persoonlijk record. En komt daarmee als derde op het podium en dat betekent dat voor Thijsje Unema de vierde plaats overblijft op dit wereldkampioenschapsprint. De wereldkampioenensprint van 2013 komt uit Amerika en heet Heather Richardson. Ying Yu uit China eindigt op de tweede plaats en Sangwa Lee uit Korea eindigt op de derde plaats. Blijft met een tiende van een punt. Thijsje Unema nipt voor Thijsje Unema die een geweldig Nederlands record reed... eerder vandaag met 37.06 op de 500 meter. Maar dus net een tiende van de punt te kort komt om op het podium te eindigen. Unema wordt vierde, Boer zevende, Leenstra van Riesen twaalfde en vijftiende. De Utah Olympic Oval is blij, want de wereldkampioen komt uit de Verenigde Staten. En haar naam is Heather Richardson. Dank, Sebastian Timmerman. Jammer voor Thijsje Unema. We hadden al gedichtedag... VSB Poëzieprijs, Turing Nationale Gedichtenwedstrijd... en dit jaar bundelen al deze evenementen hun krachten in de Poëzieweek. En die begint morgen. Te gast zie je schrijver, dichter Ted van Lieshout... aan de telefoon, dichter Ellen Dekwits. Welkom allebei. Dank. Goedenavond. Voor het eerst een Poëzieweek. Goed idee, Ellen? een goed idee. We hadden natuurlijk al landelijke gedichtendag. Maar een poëzieweek is fantastisch. En ik hoop dat we binnen enkele decennia ook echt een poëziejaar gaan hebben. Oké. Okay. Ik zeg het er even bij voor het rammelende geluid. Je bevindt je nu op de Amsterdam Fashion Week. Uh, Ted, ja. Ted zo'n zo zo poëzieweek. Schiet de poëzie daar iets mee op, denk je? Ik hoop het wel. Even een kleine correctie, want hij begint pas donderdag op 31 januari. Oh. En dan duurt het een, uh, een week. En ik denk wel dat uh, de poëzie er wat meer opschiet. Wat? Want uh, het is een hele week poëzie. En dat is nooit weg. Nee. Uh, en als het, als het uiteindelijk niet leuk blijkt te zijn... kun je het altijd nog terug loskoppelen. Een hele hoop uh, evenementen die voorheen van elkaar los stonden... die zijn nu samengebundeld in één week. Waardoor je, als het ware, samengebald... Nou, daadwerkelijk een week krijgt waarin allerlei activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met poëzie. Ja, Ellen, Ellen Dekwits, jullie gaan allebei op tournee met collega-dichters lezen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Als een soort marskramers in poëzie? Nou, nee, nee, nee, als een soort pleitbezorgers van de poëzie. Wij zullen eh, namens het SNS Fonds op een tour gaan... en daar op verschillende middelbare scholen door het hele land akten de croissant geven. En wij zullen een uur lang spreken over gedichten, het aan jongeren uitleggen... maar vooral hard maken waarom poëzie belangrijk is... en dat poëzie ook leuk is en alles behalve tuf. Ja, uh, Ted van Lieshout, die tournee richt zich dus vooral op jongeren... Is nou in jouw ervaring de jeugd te porren voor poëzie? Zeker wel. Ze hebben er ook bijna elke dag mee te maken in de liedjes als je dan luistert bijvoorbeeld. Eh, poëzie is spelen met taal. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En zij doen dat op hun manier, wij doen dat op die van ons. En we proberen elkaar ergens in het midden misschien wel te vinden. Maar je ja, de bedoeling is het imago van poëzie ook wat dynamischer te maken? Misschien wel. Het thema is in ieder geval muziek. En uh, muziek en poëzie hebben altijd al veel te, met elkaar te maken gehad. Um, het is niet zo dat we zullen gaan zingen, denk ik. Hoewel misschien ook wel. Maar er zal zeker wel muziek te horen zijn. En we zijn ook wel van plan om zo nu en dan een songtekst uh, er door, tussendoor te gooien. Uh, omdat die ook poëzie zijn. Ja, ja, ja. Ellen, Ellen Dekwits, je treedt op bij Lowlands, je treedt op in De Wereld Draait Door. Is, is, is je missie daarbij ook om een breder publiek te bereiken voor gedichten? Ja, en dat lukt ook. Ik krijg via Facebook vaak uh, berichten, vooral als ik op een groot festival heb gestaan. Dat mensen het toch heel tof vonden en dat ze willen weten wat voor dichtbundels ik heb, maar ook wat voor dichtbundels ik aanraad. Welke toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld vanavond treed ik op, op Amsterdam Fashion Week. En ik weet zeker dat ik ook heel wat mensen hier zal kunnen bereiken die normaal niet er niet 1, 2, 3 een dichtbundel zouden overslaan. Nee, optreden op Amsterdam Fashion Week, wat, wat moet, moet ik me daarbij? Voorstellen. Ga, je, ga je declamerend op de catwalk? Oh, dat zou ik zo graag willen, maar er is nu het slotfeest. En ik heb de hele week fashion shows gezien en daar een gedicht over geschreven. Dus zometeen, als poëtische conclusie, open ik daarmee de afsluitende avond. Ted van Lieshout, las u zelf als, als jongere op school al poëzie? Jazeker. Hoe oud? Ik nou, eigenlijk al vanaf het begin. Ik, wat ik mij nog heel goed kan herinneren... is dat ik uh, gedichten bij elkaar zocht voor mijn leeslijst. Ik dacht, ik neem gedichten die niemand anders neemt... want dan uh, de, de docent zal ze waarschijnlijk niet gelezen hebben... dus die weet er net zo, min, zo van weinig van ik. als ik. En er was één gedicht dat vond ik prachtig... en dat was van Gerard Achterberg, Voorbij de Laatste Stad. Oh ja. En daar begreep ik helemaal niets van. <laughs> en ik heb vervolgens een bundel zijn verzamelde gedichten... Uit de, uit de bibliotheek gehaald. En ik was zo onder de indruk uh, dat ik wilde worden, want en zoals hij, want er stond niet één gedicht in dat ik begreep, en toch vond ik die gedichten prachtig. En zo kan het. Ja. Je hoeft een gedicht niet altijd te, te begrijpen om het mooi te kunnen vinden. En zo, zolang je accepteert dat dat kan, hè, dat je een tekst mooi kunt vinden zonder hem te begrijpen, ja. Dan ben je het... in voor poëzie. En wanneer schreef je voor het eerst poëzie? Uh, al heel erg vroeg. Ik, uh, ik, ik ik kan mij mijn eerste Engelse gedicht nog herinneren, want toen, toen was ik zeven en toen schreef ik mijn eerste Engelse gedicht. Ik had gemerkt dat de andere talen waren dan het Nederlands. Ja, en dat luidde al dus, even opletten allemaal, roses and tulips, tulips and roses. Pracht. Dat waren de enige drie woorden die ik kende, maar ik maar had ja. er toch meteen al een gedicht van zes regels, van zes woorden van. Ellen, Ellen Dekwits, nou waren er dit jaar weer 10.000 inzendingen voor die Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Dat zou een ongelooflijke oplage zijn voor een dichtbundel. Hoe komt, ja. het toch, hoe komt het toch dat zoveel meer Nederlanders dichten dan dat er poëzie kopen? Ik denk dat heel veel mensen, wanneer ze beginnen met het schrijven van poëzie, het, uit, het zien als een soort uitingsvorm, hè? Van moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, of dingen waar je nog eerder geen woorden voor vond. En het is zo dat poëzie soms moeilijk te begrijpen is, vooral poëzie van ja, gepubliceerde dichters. En daarom is het zo goed dat er een gedichtenweek is, waarbij dichters een soort heel lang optreden, maar ook uitleg kunnen geven waarom hun poëzie misschien vaag is. En eh, zo nader kunnen toelichten waarom het wel de moeite waard is, maar moeite te investeren. Ja, maar het zou toch nuttig zijn als je gedichten wil schrijven... dat je eens in een echte dichtbundel kijkt om uh, te leren hoe het moet? Ja, dat is waar. Maar ik moet dan altijd denken wat uh, iemand zei... die een keer een toegankelijke bundel, ik geloof van Rutger Kropland, las. Die zei, oh, eindelijk poëzie waar ik me niet dom door voel. Ja. En dat duurt op twee dingen. Allereerst, poëzie is moeilijk. Maar B, mensen moeten ook echt moeite doen om poëzie te begrijpen... En om betere poëzie te schrijven, moet je ook jezelf verdiepen in hoe poëzie werkt. En inderdaad veel bundels van anderen lezen. Okay. En helaas doen mensen dat nog niet veel. Nee. Oké, okay, dankjewel. Jij moet geloof ik nu naar het podium. nu dan, naar het podium. Dan wel de Cat Week, Amsterdam Fashion Week. Veel ja. succes. Dankjewel. Um, Ted van Lieshout, u maakt vooral poëzie voor kinderen. Hè? Ja. Veel bekroonde poëzie voor kinderen. Ja, maar niet alleen. Het. Je zou kunnen zeggen dat ik voor alle leeftijden dicht. Ja, maar speciaal die poëzie voor kinderen. Daar hebt u successen mee geboekt. Zeker, ja. ja. ja. Is, vereist dat een speciale aanpak? Is dat anders dan... U schrijft ook voor volwassenen. Ja, in zekere zin wel. Alleen, ik doe het al zo lang dat het voor mij als uh, heel natuurlijk overkomt. Maar je zou het zo kunnen zeggen... voor mijn onderwerpen vis ik in een vijver... terwijl als je voor volwassenen dicht, dan kun je in een oceaan vissen. Niet alle thema's zijn voor kinderen even geschikt. En wat ik eigenlijk in mijn poëzie doe... is schrijven vanuit het perspectief van een kind... En een kind kan nou eenmaal niet over zijn eigen leeftijd heen kijken. Als je twaalf bent, weet je niet hoe het is om dertien of veertien of vijftien te zijn. Nee. Dus ik moet er altijd voor zorgen dat ik binnen het denkkader blijf. Dat past bij iemand van die leeftijd. We hadden het net over de geringe of abominabele hoe je het was in oplagen van dichtbundels. Waar moeten we dan aan denken eigenlijk in concrete aantallen? Um... Nou ja, wat dat betreft bof ik, omdat ik uh, redelijke oplagecijfers haal... maar een normale dichtbundel die haalt, heb ik me laten vertellen... ongeveer 500 exemplaren. 500. Maar soms is het veel meer, dat kan best. Uh, bundels van Tjitske uh, Jansen bijvoorbeeld, ja, of van Ellen... Bijvoorbeeld, die, die halen echt wel hogere oplages. Gelukkig. En gelukkig die van mij ook. Zee, het thema van de Poëzieweek is dus muziek. Kleurt dat ook jullie tournee door het land? Ja, ik denk er, het, zit er muziek in? Ja, ik, ik denk het wel. Ik, het liefste zou ik er zelf bij gaan zingen, alleen dat durf ik niet. Dus wat dat betreft uh, ben ik dan niet de beste. Maar ik treed uh, een paar keer op met Chet uh, Bruinja... en volgens mij durft die wel te zingen, dus die doet het waarschijnlijk wel. Ja. En je gaat volgend jaar ook graag weer meedoen. Je hebt je graag voor deze onderneming beschikbaar gesteld. Absoluut. Als een soort heroudtroepen bedoel Ik zei maskramen, maar maskramen zijn zich dus meer pleitbezorgers zijn jullie. Ja, we gaan in een oud busje rondrijden en we doen een aantal scholen aan. We doen bijna alle provincies aan en we hebben er ontzettend veel zin in. Nou, dan denk ik dat het ook heel mooi wordt. Dus de poëzieweek begint, dit tot goed begrip, donderdag met... De Nationale Gedichtendag. Ik ga zelf die gedichtendag openen ten, voor op een school. Ten overstaan van 400 kinderen. En jij doet waarschijnlijk donderdag ook al iets. Dus, uh... Ja, dan, dan ben ik volgens mij in Friesland of in Groningen. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Oké. Okay. Nou, uh, Ted van Lieshout, bedankt uh, voor uw komst. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de oprechte Jannen. En nu dit. Dit is vijf voor twaalf. Voor de vierde maal alweer. Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, de editie 2012. Op 6 februari de grandioze prijsuitreiking in de Amsterdamse stad Schouwburg... vooraf in het oog de tien volgens ons beste gedichten... gelezen door scheidend dichter des Vaderlands Ramzi Nasser. Ditmaal inzending nummer 7261. En het gedicht heet Le Petit Prince... Kijk de kleine prins daar staan. Hij is aan zijn vijfde wodka-ijs. Hij moet, vindt hij, weer gauw op reis, maar komt niet van zijn plek vandaan. Hij neemt een slok, kijkt niemand aan en levert lijdzaam het bewijs... hoe snel een prins zonder paleis naar de verdommenis kan gaan. Eens heeft een bloem op hem gewacht... Maar sinds de sterren zijn gedoofd, zwalkt hij ontroostbaar door de nacht. Met leren tong en houten hoofd. Hij had het altijd al geweten. Ooit zou het schaap zijn bloem opeten. Ja, ooit zou het schaap zijn bloem opeten. Ja. Mooi. Wat wil de dichter ons daarmee <laughs> vertellen? Wel, wat de dichter of dichteres daarmee wil vertellen. Um, ja, het, het oogt een beetje als een... Uh, een verlopen kinderdroom... Uh... Je, je, je ziet die man helemaal daar staan. Le, Le Petit Prince. We hebben allemaal de associatie. Ah, de jeugd, het boek. Och, ja, dat heeft mijn moeder nog voorgelezen. We hebben er allemaal wel heel mooie associaties bij, bij die titel. Uh, maar tegelijkertijd, uh, bij deze Le Petit Prince... daar hoef je eigenlijk uh, weinig uh, medelijden of vreugde over te voelen. Hij zou aan zijn vijfde wodka eisen Het is dus een soort zuiplap. Uh, hij heeft helemaal geen grootse plannen en dromen meer, zoals vroeger. Maar hij heeft alleen nog maar wat ja, grote praten. Uh, daar, daar lijkt het een beetje op ze. Zo iemand die eigenlijk altijd zegt wat hij gaat doen in de toekomst. Hey, ik ga op reis. En intussen blijft hij staan. We kennen allemaal wel zo iemand. Uh, misschien met u het zelf wel, uh, de, dames en heren thuis. Uh, een bloem, een meisje waarschijnlijk, heeft dan ooit op hem gewacht. Maar ja, het is er nooit van gekomen. En dat is natuurlijk ook niet zijn eigen schuld. Want de, de slotzin, ooit zou het schaap zijn bloem opeten. Soort, het noodlot ja. heeft natuurlijk weer toegeslagen. En... Uh, ja, dat reis is er gewoon nooit van gekomen. Hij reist helemaal niet meer. Hij zwalkt, hè, meneer Jansen van Galen, de jeugd. Hoe denk het? je dat te schrijven? Nou, ja, dat is uh, lastig. Um... Dat is heel moeilijk te zeggen. Daar kan, daar kan ik niet iets over zeggen. Het is, het is altijd heel verleidelijk om uh, op, uh, op die dingen af te gaan... het is redelijk vormvast. Het is een sonnet, weliswaar in viervoetige jambe. Dus wellicht iemand die zelf erg evenwichtig is... en sterk in het leven staat. Um, maar dat zou ik echt niet weer, uh, durven zeggen. Het is in elk geval iemand die wel van vormvaste poëzie houdt. Dank, Ramzi Nasser. Tot zover inzending 7261, Le Petit Prince.